5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met minister Dijsselbloem, want die zijn het rekenen geslagen. Want wat kost het debakel met de Vira? Straks in het NWS Radio 1-journaal zijn rekensom. Ik spreek ook met de baas van de, de halve Rode Maan. Die is in Nederland en heeft ook geld nodig om burgers in Syrië te helpen. Eerst het NWS-journaal Marjan Koekoek. Ook het kabinet wil stoppen met de vira. Maandag maakte de NS al bekend dat het bedrijf niet verder wil met de Italiaanse hogesnelheidstrein. Staatssecretaris Mansveld. We hebben in het kabinet gesproken over het besluit van de NS, het v 250 materieel om daar niet mee te gaan rijden. En het kabinet ziet geen aanleiding om daar een ander standpunt over in te nemen. De Nederlandse spoorwegen willen op korte termijn meer intercities laten rijden tussen Den Haag en Brussel. Het aantal talies, hogesnelheidstreinen tussen Amsterdam en Brussel gaat omhoog van 9 naar 11 per dag. De NS hoopt hiermee het wegvallen van de Vira-verbinding te compenseren. De invoering van het leenstelsel in de bachelorfase wordt een jaar uitgesteld. In het regeerakkoord was afgesproken dat het systeem... zowel in de bachelor- als in de masterfase in september 2014 zou worden ingevoerd... maar het kabinet beperkt dat nu tot de masterfase... In de Tweede Kamer was wel een meerderheid voor de plannen van het kabinet... maar in de Eerste Kamer niet. Bussen maken benadrukt dat door het uitstel... scholieren een jaar langer de tijd krijgen om zich op het nieuwe systeem voor te bereiden. Ze verandert ook wat in de periode waarin studieschulden moeten worden afgelost. Die gaat van 15 naar 20 jaar. Verder kan van studenten die bepaalde masteropleidingen volgen... in maatschappelijk relevante sectoren... een deel van de studieschuld worden kwijtgescholden.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 Dan zou ik dat niet goed vinden. Uh, andere vraag is of dat in strijd is met de Amerikaanse wet. Maar ja, dan is weer de vraag of die wet goed is. Dus daarom is het ook goed dat dat op Europees niveau dan uh, wordt aangekaart. Eerder noemde het college bescherming persoonsgegevens... het verzamelen van informatie uit e-mails en ander internetverkeer... een gigantische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.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 Op het Noordzeestrand van Terschelling heeft een groep toeristen 25 kilo cocaïne gevonden. De fonds dateert van een paar weken geleden. De politie is er vandaag mee naar buiten gekomen. De straatwaarde van de drugs is ruim 1,1 miljoen euro. De marechaussee heeft in een internationale trein uit Frankfurt een man aangehouden die 82.000 euro bij zich had. Hij zit vast op verdenking van witwassen. Bij een controle zei de man uit Dortmund dat hij onderweg was naar Rotterdam. Hij zei dat hij daar iets wilde kopen. Toen marechaussee hem vroeger zijn rugzak te openen bleek daar een plastic tas met geld in te zitten. Het geld is in beslag genomen. De Duitser is aangehouden en zal worden verhoord. De marechaussee onderzoekt waar het geld vandaan komt. De Zwitserse wielrenner Fabian Cancellara doet niet mee aan de Tour de France. Volgens Belgische media vindt Cancellara het WK dit jaar belangrijker. De Zwitser geldt als een van de beste tijdrijders ter wereld... en was in de Tour altijd een kandidaat voor een paar dagen geel. Dan nog het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen aan de kust Wolkenvelden en 14 graden op de Wadden. In het binnenland veel zon en maximaal 23 graden. Zondag is het met 18 graden koeler, maar het blijft wel droog. De Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A12 richting Arnhem. dus Daar zijn de rijstroken weer vrij bij Driebergen. Was een ongeluk gebeurd. Er staat nog wel 5 kilometer file. En dat is wel goed nieuws voor wie wil omrijden... voor de problemen op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Want daar staat het toch wel goed vast. Tussen Soesterberg en Nijkerk, 17 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het alternatief vanaf Hoevelaken is de route via Apeldoorn... over de A1 en de A50. Ja, of dus die A12, maar dan nog wel even die 5 kilometer file. En de A59 richting Os, daar staat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 Het Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Geef deze week aan de collectant. Dank u wel, Astrid Joosten. Het NOS Radio 1 Journaal, met Tim Overdijk. Zes over vijf, goedemiddag. Tennis, wielrennen en voetbal. Het komend half uur, Oranje, in Indonesië. We hebben al genoeg verloren. Het wordt tijd dat Indonesië vooruit komt. En komt het vooruit dat Indonesische voetbal? Het was vlak voor 5 uur 1-0 voor Nederland. Bas kon Polle Ja, Het is geen wedstrijd om nooit te vergeten. Behalve misschien voor Sim de Jong. Want die maakte een kwartiertje geleden zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. Hij heeft inmiddels ook zijn tweede voor Oranje gemaakt. En zo staat het met nog 20 minuten te gaan. 0-2 in Jakarta. Weer terug bij de Nederlandse problemen en dan heb je het automatisch over de FIRA. Hoeveel gaat het de bakel kosten? Dat vraagt nu minister Dijsselbloem van Financiën zich af. Hij hoopt dat de NS al het geld terugkrijgt van de Italiaanse fabriek... van de hogesnelheidstrein Ansaldo Breda. Want met de FIRA komt het nooit meer goed. Ja, we hebben kennis kunnen nemen van alle studies en het oordeel van de twee vervoerders. En hebben in ieder geval geen aanleiding om een ander besluit te nemen. Dus daarmee is dit, dit type trein afbesteld. Einde oefening voor de FIRA... En dus een flinke afschrijving. Ja, want die treinen kosten 21 miljoen per stuk. Uh, en ik geloof dat de NS uh, heeft inmiddels 200 miljoen overgemaakt... Uh, van 80 nog 100 bankgarantie. Ik zal u niet met alle details vermoeien, maar het gaat dus om veel geld. Weggegooid geld? Nou, de NS zal natuurlijk alles doen om dat geld terug te krijgen. Want uh, uh, als een zo slecht product wordt geleverd... dan hoef je er natuurlijk niet voor te betalen. Maar dat bedrijf heeft ook niet zoveel geld? Ik ga daar maar niet op vooruitlopen. Uh, dat is echt tussen de NS en het uh, bedrijf. Uh, ik stel gewoon vast dat er... Uh, veel geld betaald is en dat de NS nu alles moet proberen te doen om dat geld terug te halen. Ja, u wil dat geld terugzien, maar hoe groot is de kans dat dat lukt? Daar ga ik ook niks over zeggen. Uh, er zullen allerlei procedures uh, volgen en dat gaan we uh, afwachten. De NS moet gewoon het maximale doen uh, om dat geld terug te krijgen. Ik ga niet uh, naast de NS een eigen procedure volgen, dat maar begrijpt u ook. Zeker, en daarom moet de NS, uh, en hier spreekt de aandeelhouder, alles doen om dat geld terug te halen. En dan bent u tevreden? Tenminste, dat is het hoogst haalbare. Maar het gaat natuurlijk nog veel meer kosten. Want er moeten uh, nieuwe treinen komen. Uh, ten eerste ben ik helemaal niet tevreden. Uh, dit is uh, geen situatie waar ik met tevredenheid uh, naar kijk. Ik ben er zelfs zeer ontevreden over. Uh, vervolgens uh, hebben we natuurlijk vastgesteld... er is een lopende concessie. De NS voldoet daar nu niet aan. Men krijgt uh, de tijd om daar nu aan te voldoen. Moet met een serieus uh, volledig onderbouwd plan komen zo snel mogelijk. Dat zullen wij dan beoordelen. Uh, staatssecretaris Mansveld natuurlijk vanuit de reizigersbelangen... en als concessieverlener. Uh, vanuit financiën kijken wij naar het geld uh, en natuurlijk vooral als aandeelhouder. En dan zullen we beoordelen of dat uh, binnen de concessie past en of we dat accepteren. Krijgt de NS een nieuwe kans? Zo zou je het kunnen noemen. Uh, is... Ja, en daar heeft u dus dan ook belang bij? Uh, ik heb belang bij dat uh, de NS met een goed plan komt... want dat is in het belang van de reiziger... en dat is in het belang van het bedrijf uh, en dus ook van de staat. Er is een concessie, uh, die kun je niet zomaar openbreken. De NS moet hieraan voldoen. Uh, zij hebben daar nu eerst de voorzetten voor gedaan... Uh, maar die zijn daar ook nog niet compleet en onderbouwd. Dus we zullen nu met een compleet, uh, goed onderbouwd verhaal moeten komen. En dan zullen we dat uh, testen, uh, beproeven... Vanuit het belang van de reiziger, maar ook de financieel-juridische uh, kanten. Heeft u tot nu toe ook altijd alles gehad van de NS, al het geld? Nou, als u teruggaat in de tijd, dan moet u vaststellen dat dat niet zo is. Er is tot nee. nu toe één keer betaald, 40 miljoen. En er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de komende jaren. Uh, en dus de concessie, uh, of het nieuwe plan waar de NS uh, nu zo snel mogelijk mee moet komen... zal dus ook binnen dat deel van de concessievoorwaarden moeten passen. Maar hoe kan dat? dat tot nu toe niet uh, alles is betaald? Die aanvankelijke afspraken waren niet goed, die zijn herzien. Daar is over heronderhandeld, er zijn nu nieuwe afspraken over gemaakt. Daar heeft op zichzelf DnS tot nu toe financieel aan voldaan. Daar zijn we zijn namelijk de eerste betaling verricht. Uh, maar, die betaling... maar dat ...nog... werd wel tijd dus? Dat werd zeker tijd, maar goed, ik hoef niet te vertellen... hoe lang dit dossier al, uh, al sleept en hoeveel problemen er in het verleden al geweest zijn. Uh, dus nu uh, is het zaak dat NS voldoet aan die nieuwe afspraken. Tot nu toe hebben ze dat gedaan. Er is één keer betaald voor de concessie. Er is de afgelopen jaren heronderhandeld. Er is een nieuw contract gesloten, een nieuwe concessieafspraken gemaakt. Uh, die staan. Daar uh, gaan we niet op afdoen. Minister Duitelbloem van Financiën in gesprek met Peter Blok. De hoogste baas van de Syrische Rode Halve Maanden, dus de zusterorganisatie van het Rode Kruis, is in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie in Syrië. Zijn naam, dokter Abdulrahman Attar. Eerder vanmiddag sprak ik met hem en ik vroeg hem of het nog lukt de burgers in Syrië hulp te geven, nu de gevechten alleen maar lijken toe te nemen. To be honestly until now we are covering up to up 40% from the need because in Syria they are more than 5000 people 5 million people have been displaced and 12 million have been affected inside of Syria we kunnen maar 40% van de mensen helpen. Zo'n meer dan 5 miljoen mensen hebben hun huis moeten verlaten door het geweld. Wat kunt u dan doen met wat u hebt? What are you able to do to help those 40% which is only the beginning? I think so. we starting in our health first aid mobile clinic, then medical center, then distributing food the parcel. We have been distributing en nu maandelijks 300.000 parcellen of food met de hulp van WFP. Maar de behoefte groeit tremend. Er wordt geholpen, eerst de hulp, mobiele um, ziekenhuizen, maandelijks 300.000 voedselpakketten voor de mensen die onderweg zijn. Maar het wordt nijpend. Hoe nijpend wordt het? Hoe moeilijk is het right nu? I think it's very difficult because I think the crisis—it's have been two years—and we were not able, I think, as a small society, to work without the help of the people. Here, I must thank—I think—the Dutch people who have been supporting and the Syrian Red Crescent, the beginning of the crisis. But this is not covering at least, as I say, 40 I need still more demand, and I would be grateful, I think, for anybody who helped the Syrian people. We zijn al twee jaar bezig en het is niet genoeg. We kunnen slechts 40% helpen. Organisaties die helpen, ook in Nederland. U zegt daar dankbaar voor te zijn. We zagen eerder dit jaar dat in Nederland een benefietavond is georganiseerd voor Syrië. Waarbij 5 miljoen euro is opgehaald. Wat veel mensen eigenlijk niet zo heel erg veel geld vonden. A lot of people thought about 5 million euros that were collected earlier this year for Syria. Was not too much. I think this is, the, I don't want to talk about the amount of the money, but also I would like to see the image, I think, of the Dutch people, the help, because still there people remembering what the Dutch people have been and Netherlands Red Cross have been contributing for mobile clinic for the Bedouin in the desert. We gaan het niet per se over de hoogte van bedragen hebben. Uh, ik weet, zegt hij, dat Nederland gewoon een goede imago heeft wanneer het aankomt op het verstrekken van hulp en het collecteren van geld. Vergeet niet, het land is groot en een klein bedrag kan daar toch wel een verschil maken. Het land heeft 23 miljoen mensen 185.000 vierkante kilometer. Dat is gewoon een groot land. Kunt u wel overal aan de slag? Can you go everywhere you want to be? I think we are covering I think geographical one all the part of Syria. But we are not covering the need of the people all. We can. It is difficult sometimes to reach the hot area, but now we have asked for access, more access with ICRC and the UN. For that reason, we want to have, I think, more pressure to have more access for all the part, every part in Syria. We hebben gevraagd om meer toegang te krijgen tot verschillende plekken... want het is inderdaad niet mogelijk om overal te zijn. Geldt dit voor zowel het Syrische uh, regime als, als de oppositie? Are we talking about both parties where you cannot get access to people in need? I think from both party we need more facility. From the government party sometimes we get difficulty in the checkpoint. But from the other party we are finding more than... 40, 50 groups. For that reason is difficult sometimes to negotiate with all, all those groups. Met de Syrische regering proberen we de checkpoints makkelijker te kunnen passeren. Maar als je kijkt naar de oppositie, dan heb je te maken met 40 tot 50 verschillende groeperingen. En dat maakt het heel moeilijk om uh, de hulp te kunnen bieden, om tot die gebieden te kunnen doordringen. Wanneer bent u tevreden als u straks Nederland verlaat? Wanneer are you happy about your mission when you leave the Netherlands? Ik denk, als ik bezoek Nederland en ik zie de from van, ik denk, iedereen van de Nederlandse Red Cross en van de officiële, en geloof me, ik zal deze boodschap naar mijn vrijwilligers brengen, bring ik twee van hen hier naar Holland breng om de mensen te what wat voor soort they ze doen en wat kind soort of sacrificing ze hebben gedaan done hen en hun vrienden. Het gaat niet zozeer om concreet resultaat na het weekend, zegt hij. Het gaat om het uitspreken van waardering, wederzijds begrip. Waar het om gaat is dat wij onze stem moeten kunnen blijven laten horen. En uh, dan zal ik vrijwilligers ook laten merken aan de mensen hier. wat erbij komt kijken om minder die omstandigheden te werken en hulp te bieden in Syrië. U bent in ieder geval gehoord, uh, Mr. Abdul Rahman Attar, baas van de Syrische Rode Halve Maan op Radio Deen. Ik dank u hartelijk voor uw tijd. Thank you so much for talking to us. Thank you very much. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. Kwart over vijf. De situatie op de Nederlandse wegen op deze vrijdagmiddag bij Er is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel op de A10 west richting Den Haag en de weg is daar helemaal dicht. Dus het verkeer naar het zuiden moet omrijden via de Zeeburger Tunnel, de A10 noord en oost. de A28 is nog altijd de meeste vertraging nu van Utrecht naar Zwolle na een ongeluk tussen Soesterberg en Nijkerk 17 kilometer. De Rijnstroop is dicht. Het alternatief is de route via Arnhem en Apeldoorn over de A12 en de A50. Uitstel van het sociaal leenstelsel. Het gaat om de bachelorfase van een nieuwe studie. Voor de masterfase gaat het nieuwe systeem wel in. De minister wil met het uitstel tegemoetkomen aan angsten over het lenen. Vandaag komt ze met meer uitleg. Marcel, uh, Marcel Bril, daar in de Inschede loop jij een beetje rond op het terras met heel veel studenten. Is het ja. nu toch een beetje tot blijheid doorgedrongen? Ja, vanzelf. Het zou je niet verbazen dat... Uh studenten of aankomende studenten ook het heel prettig vinden uh, dat uh, de maatregel een jaar uitgesteld wordt. Maar ja, het is niet zo dat die maatregel verdwijnt. En daar hoor je dan toch ook alweer gemoppen over. Want uh, in principe vinden veel mensen het is dat ze ook nog gewoon de basisbeurs moeten krijgen. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek. Um, ik ben uh, net eventjes, uh, heb ik een uitstapje gemaakt van het, uh, van het plein hier, het volle plein met allemaal terrasjes, het zonrijke plein naar een ROC. Want dat is een mbo uh, school waar um, ja, veel mensen zitten die toch ook wel twijfelen of zij na de mbo-studie uh, verder willen gaan naar het hbo. Dat blijkt ook uit een onderzoek wat de minister ook vandaag naar uh, de Kamer heeft gestuurd. Dat vooral die mbo's die misschien door willen gaan studeren. Dat die vooral twijfelen of ze wel willen gaan lenen. Of dat ze daarom niet uh, gaan studeren. Nou, ik liep daar uh, net even naartoe en ik uh, kwam drie jongens slenterend met een rugzak op de ene schouder, um, kwam ik ze tegen. En ik, ik stelde ze de vraag: uh, wat voor een studie ze? aan het volgen zijn. Ik volg de beeld- en mediaopleiding op het ROC van Twente, hier in Enschede. Dat is een mbo-opleiding. Hoe lang moet je nog? Ik moet nog een jaar uh, deze studie afmaken. En dan daarna werken of nog verder studeren? Dan graag verder studeren na het uh, hbo. Nu is het zo dat je zou moeten gaan lenen in 2014. Nu blijkt dat het een jaar uitgesteld wordt. Wat vind je ervan? Uh, prettig, want uh, ik zou niet graag met een uh, schuld van mijn school afgaan. Heeft de vraag bij jou meegespeeld... als ik moet gaan lenen, zal ik dan wel verder gaan studeren? Uh, dat heeft wel meer gespeeld, denk ik, ja. Uh, ik denk dat ik dan wa waarschijnlijk best ga stoppen. Om, ja, dan waarschijnlijk, waarschijnlijk met een bedrijfje begonnen of zo, van mezelf. Want je zou het eng vinden eng om te vinden, moeten lenen? Ja, inderdaad, eng vinden om te moeten lenen... om dan waarschijnlijk in de schulden terecht te komen te staan. Ja. En dat zou echt je leven kunnen beïnvloeden, zo'n lening, dus? Ja, precies. Het zou uh, ja, mijn leven verpesten eigenlijk als ik in de schulden kom, terechtkom. Uh... Hoe lang moet jij nog een mbo-opleiding volgen? Ik uh, moet hierna nog een jaartje. Dus anderhalf jaar nog en dan, uh, dan schel ik naar het hbo. Als ik dat dan snel uitreken, dan ben jij net diegene die geluk heeft... die door dat jaar uitstel niet hoeft te lenen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, deze jongeman is dus blij, zal dus uh, gaan uh, studeren op het hbo... Zoals altijd is niet iedereen tevreden. Ik zei het net al, studenten die vinden in principe eigenlijk, uh, dat ze de basisbeurs moeten uh, behouden. De mensen die ik hier spreek, in ieder geval de meeste. En ook politieke partijen die belangrijk zijn, GroenLinks en D66... die zijn wel redelijk kritisch hoor, op uh, dit uitstel. Omdat ze vinden dat het sociaal leenstelsel, zoals ze dat uh, noemen... dat dat niet sociaal genoeg is. Die reactie, Marcel, die gaan we straks meenemen in een gesprek... straks live met minister Bussemaker. Tot zo. Dat is het applaus in Parijs. Jan Rolf. Ah, Schitterende strijd. Ruim vier uur gespeeld. We zitten in de vijfde set tussen Djokovic en Nadal. 4-3 voor Djokovic, maar een breekpunt voor Rafael Nadal. Het publiek op de banken. De Staten behoorlijk wat wind. Daar hebben beide spelers last van. Nadal af en toe geïrriteerd. Moppert wat. En hier maakt hij de break. En komt hij dus op gelijke hoogte in die vierde set. 4-4. De mensen staan op de tribunes. Tijd om te dansen. song Some... Jans David Bowie. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Wielrenner Nikita Novikov is voorlopig geschorst... vanwege een positieve dopingtest. De rust van Vakansolai, DCM, kan nog een contra-expertise aanvragen... maar hij mag voorlopig niet in actie komen. De stof in zijn bloed, Ostarine. Douwe de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. dopingdeskundige van het uh, UMC in Maastricht. Ostarine ging bij mij niet meteen een belletje rinkelen.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 wat de opsporing heel moeilijk maakt. Dus de, de wielrenners zijn in dit geval uh, alweer aan het proberen om de dopingcontroleurs een stap voor te zijn? Ja, in het algemeen uh, zou je kunnen zeggen, en dan vaak gaat het om een kleine groep uh, uh, sporters, daar moeten we even voorop stellen, die dan uh, de dopingcontroleurs uh, inderdaad uh, te slim af willen zijn. En dan gaan ze ook naar middelen zoeken die niet eens geregistreerd staan. Maar ik neem aan dat de dopingcontroleurs wel al rekening hielden met de mogelijkheid van deze medicijnen? Ja, uh, daar houden ze wel degelijk rekening mee. En dat is ook de reden waarom die betrapt is. Dus, uh, enerzijds is het moeilijk. Andere kant uh, blijkt bij deze test ook wel dat ze dan alsnog betrapt gaan worden. Want, Ostarine is nog niet geregistreerd en het zal ook niet geregistreerd worden, denkt u? Waarom niet? Ja, het heeft uh, waarschijnlijk, uh, er kunnen twee redenen zijn, die weet ik niet exact. Of het heeft uh, bijwerkingen die dan uh, zeer vervelend zijn en dan zou het niet geregistreerd uh, ja, mogen worden. Want we hebben het over een, een medicijn dat nog in een experimentele fase is. Ja, uh, en ik heb zelfs begrepen dat uh, de experimentele fase is afgebroken. En dat, het, uh, dat de firma die het uh, zou gaan ontwikkelen, het in een, niet eens op de markt gaan brengen. En welke reden? En uh, ja, of het kan vanwege de bijwerkingen zijn, of het heeft niet uh, de voordelen uh, waarvan de fabrikant uh, gehoopt dat hij het zou hebben. En waar zit de fabrikant? De fabrikant is een, een, een, Engelse, een Engelse farmaceutische firma. En uh, het probleem, denk ik, is, is dat uh, uh, ja, andere mensen uh, zijn op de hoogte geraakt dat dit, med dat, uh, dit medicijn dan uh, ja, in ontwikkeling is. En die zijn, zijn het nagaan maken. En uh, zoiets gebeurt vaak in, uh, in China of in andere Aziatische landen. En dan uh, kan het uh, ja, via de achterdeur alsnog ja, op de sportmarkt terechtkomen. Dan hebben we het over een zwart circuit, wat speciaal in het leven wordt geroepen om op deze manier sporters te kunnen voorzien van medicijnen die nog niet officieel geregistreerd zijn? Ja, ja. en er is ook uh, wat dat betreft op internet een bloeiende, een bloeiende handel, uh, uh, uh, waarbij je ja, zulke middelen kunt uh, verkrijgen. Oh ja, wat, wat hebben we dan nog meer? Nou, er zijn uh, meer van dergelijke middelen die dan vaak uh, soms nog een codenaam hebben. Dan hebben ze nog niet eens een officiële naam, zoals je dan uh, zou verwachten, als het op de markt wordt gebracht. Dan zitten ze nog in een dergelijke experimentele fase, dat ze een codenaam hebben. En er zijn, denk ik, al uh, zeker tien voorbeelden op te noemen, uh, waarvan het een uh, ja niet altijd makkelijk is om het op te sporen. Maar zodra de Controleurs het weten, zullen ze die uh, ja, onmiddellijk in hun systeem in gaan bouwen. Want dit Ostarine is uh, vergrote spiermassa, zei u. Is het een soort anabole steroïde? Het is een, uh, een soort anabole steroïde. Het is geen steroïde uh, op zich. Alleen uh, het is ontwikkeld met het idee dat het niet de vervelende bijwerkingen hebben die steroïden soms hebben. En vandaar dat de firma's het geprobeerd hebben. Maar blijkbaar uh, hebben ze dat afgekapt. En vandaag, of gisteren althans, is Nikita Novikov daarop betrapt. Uh, als ik u zo hoor, verbaast u dat volgens, uh, uh, volgens mij Verbaast u dat helemaal niet? Uh, Enerzijds kant uh, niet. We moeten natuurlijk wel vooropstellen dat uh, dit een algemene trend is. En dat uh, ja, er misschien in specifieke situaties, ook van deze renner... misschien ja, uh, speciale condities uh, zijn...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 runnen van vakantieverlijen DCM. Precies. Uh, dat moet dan uitgezocht worden. Want die krijgt natuurlijk nog gewoon een contra-expertise... om helemaal uit te zoeken wat er is gebeurd. Douwe de Boer van het UMC Maastricht, dank u wel. Ja, graag gedaan. We gaan terug naar het echte voetbal, uh, echte sport. Het voetbal in Indonesië, Bas Tegeler. Slotfase van het uh, duel, het oefenduel in Jakarta... waar Ayan Robben zo even de stand op 0-3 heeft gezet. Dat was wel een aardige actie trouwens. Je ziet dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks nog de ene voet voor de andere krijgt. Robben profiteert daar maximaal van. Sprint eigenlijk twee tegenstanders voorbij. En schiet vanaf een meter of tien, uh, twaalf. De bal werkelijk snoeihard achter de Indonesische doelman. Uh, de mensen vinden het prachtig. Want die komen natuurlijk niet naar het stadion. Omdat ze echt verwacht hadden dat Indonesië het Nederlands elftal moeilijk zou maken. Maar juist om Robben en Van Persie en snijden en Kuit. Nou die hebben ze dan niet gezien. Maar de grootheden van het Nederlandse voetbal te zien. Dat is in ieder geval gelukt. 0-3 dat is een uitslag waarmee je... Toch in ieder geval ook geen gezichtsverlies leidt. Kortom, ik vermoed alleen maar tevreden mensen na afloop. En na afloop, dat zal snel beginnen. Want we zitten in de extra tijd. Het zal nog een minuutje duren in Jakarta, Indonesië-Nederland 0-3. De slotfase in Parijs: tennis. Djokovic, Nadal. Jan Roels. Ja, boeiend. 27 graden in Parijs. Nadal die in acht jaar maar één keer verloor. Djokovic die nog nooit Parijs won. Het is 5-4 voor Nadal in die vijfde set. 40-30 Djokovic die dus serveert. Bloedheet. Een fysieke strijd is het geworden tussen beide tennisers. Maar het publiek zit op het puntje van de stoel. De servers van Djokovic. De backhand van Djokovic. Nadal natuurlijk met zijn voorhand. En dan Djokovic met een prachtige voorhand rechtdoor. Ik kan hij een punt nu binnenhalen. Ja, dat lukt hem. Want Nadal slaat de bal met zijn backhand in het net. En dus is het 5-5 in de vijfde set.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 Dit is Radio 1. 1 over half 6, het Nationaal Marjan Koekoek. De NS wil op korte termijn meer Intercities laten rijden... tussen Den Haag, Holland Spoor en Brussel. Ook het aantal Thalys-hoge snelheidstreinen tussen Amsterdam en Brussel... gaat omhoog van 9 naar 11 per dag. De NS hoopt hiermee het wegvallen van de 4 verbinding te compenseren. Het kabinet steunt het besluit van de NS... om te stoppen met de Italiaanse hogesnelheidstrein.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 Rusland is bereid om militairen te sturen naar de Golan-hoogvlakte tussen Syrië en Israël. Oostenrijk trekt zijn blauwhelmen terug. De Russen zouden hen kunnen vervangen. President Poetin benadrukt dat de landen in de regio en de VN wel moeten instemmen met de komst van de Russen. Rusland is een bondgenoot van Syrië.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 Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt, de EU, vindt dat de EU moet uitzoeken of Amerikaanse inlichtingendiensten zonder specifieke reden internetgegevens verzamelen. Eerder noemde het college Bescherming Persoonsgegevens het verzamelen van internetgegevens een gigantische inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Via een geheim programma zouden Amerikaanse veiligheidsdiensten kunnen kijken naar gegevens van gebruikers van Google, Apple en Facebook. Er zouden bijvoorbeeld e-mails, foto's en chatgesprekken worden verzameld. En de Zwitserse wielrenner Fabian Cancellara doet niet mee aan de Tour de France. Volgens Belgische media vindt Cancellara het WK dit jaar belangrijker. Cancellara geldt als een van de beste tijdrijders ter wereld... en droeg in voorgaande rondes al 28 keer de gele trui. Vorig jaar reed de Zwitser de eerste week van de Tour in de trui. Tot zover. Het weer krijgt u van Gerrit Ja, Het is heerlijk zomerweer en ook vanavond blijft het nog lang warm. Prima weer om de hele avond buiten door te brengen... Aan zee is het wel frisser, maar ook daar is het lekker weer. Vannacht komen er vanuit het noorden wat wolkenvelden dichterbij. De temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dat uh, zal uh, in, de eerste, in eerste instantie zo zijn. Later zal de temperatuur nog wat verder dalen naar een graad of 8. Het blijft vannacht een beetje waaien vanuit het noordoosten. En morgen wordt het opnieuw mooi weer, maar het is minder zonnig dan vandaag. Vooral in het noorden. In het noordwesten en noorden van het land drijven wolkenvelden over... maar het blijft wel overal droog. In de zuidelijke helft van het land blijft er volop zon. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 14 in het noorden dicht bij zee tot 24 graden maximaal in het zuidoosten. Dit is allemaal niet zo gunstig voor uh, hooikoortspatiënten. Die zijn hier niet zo blij mee. Voor hen is het morgen ongunstig. En de wind waait morgen uit het Noordoosten is zwak tot uh, matig, windkracht uh, 2 tot 4. Zondag is het opnieuw mooi weer met zon en wolken, wel is het iets frisser qua temperatuur 14 tot 21 graden. En na het weekend blijft het droog weer met veel zon. En dan wordt het ook weer wat warmer. Tweede helft van de week, misschien een bui. En wat voor spits hebben we op deze vrijdagmiddag bij Nanswaan? Ja, nogal gemengd beeld. Moeilijk om dat in één woord samen te vatten. Rond Amersfoort is een verkeersinfarct ontstaan door ongelukken op de A1 en de A28. In de rest van het land verloopt de avond zo iets vrij normaal. Maar op de A1, daar ging het nu mis in beide richtingen bij Barneveld. Richting Apeldoorn staat 6 kilometer file tussen Hoevelaken en Barneveld. De linkerrijstrook is dicht. Richting Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en het Hoevelaken. 5 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. Al wat langer speelt het ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Nijkerk, bij elkaar 14 kilometer. De linkerrijnstrook is nog dicht. Verkeer naar Zwolle kan beter omrijden via Arnhem en Apeldoorn over de A12 en de A50. Tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot de bij Euronix. De hele week tot 25% procent. mega korting op tv's bij Euronix. De actie loopt tot en met dit weekend.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 7 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. We gaan meteen naar Den Haag, naar de minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw, u hebt de invoering van het leenstelsel in de bachelorfase met een jaar uitgesteld. Wat was ja. voor u de belangrijkste reden? Dat we veel gesprekken hebben gevoerd met studenten en scholieren over wat zij belangrijk vinden als het leenstelsel ingaat. Zij geven aan dat het van heel groot belang is dat er goede voorlichting komt en dat die ook tijdig komt. Nou, hier, nu hebben we een jaar langer de tijd om die voorlichting te organiseren. En uh, we zorgen er ook voor dat de studenten al optimaal kunnen profiteren van verbeteringen die volgend jaar uh, komen. Want uh, volgend jaar uh, creëren we al de mogelijkheid voor studenten om een studiekeuze. Gesprek te voeren. Ze krijgen een studiebijsluiter, zodat ze beter weten welke kans op de arbeidsmarkt ze hebben met een uh, opleiding. We gaan uh, naar een minimaal aantal contacturen in het uh, eerste jaar. Nou, allemaal uh, maatregelen die van belang zijn ook om voor de toekomstige generatie studenten die met het leenstelsel te maken krijgt, zo goed mogelijk onderwijs uh, te bieden. Maar begrijp ik dat u gewoon meer tijd wilt om uh, voorlichting te geven? Had dat niet nu al gekund? De studenten weten nog maar als een zijn als awesome. een uh, basisbeurs wordt ingewisseld uh, voor een uh, leesstelsel. Ja, maar dan moet je wel je wetsvoorstel helemaal rond uh, hebben. En het wetsvoorstel voor de masterfase... dat stuur ik binnenkort naar de uh, Tweede Kamer. Wetsvoorstel kost, uh, kost veel tijd. En uh, ik wil studenten, uh, als dat wetsvoorstel... door de Tweede en Eerste Kamer is, zo goed mogelijk... en langdurig ook goed daarop voor kunnen bereiden. En nogmaals, omdat we volgend jaar ook een aantal... inhoudelijke verbeteringen gaan uh, invoeren... vind ik het uh, verantwoord met oog op toegankelijkheid van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs... om uh, een jaar later met de bachelor te beginnen. Dat is ook een heel cruciaal punt. Hè, als we kijken naar de critici van, van dit plan... de toegankelijkheid ja. de tegenstanders van het leegstelsel... zeggen dat het uh, met dit uitstel uh, weliswaar voorlopig is uitgesteld... maar dat er bezwaren blijven bestaan die zij hebben. Nee, dat ben ik, ja, maar goed, uh, daar ben ik niet met ze eens. Ik stuur vandaag ook het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau naar de Tweede Kamer. Uh, dat heb ik uh, laten doen mede op verzoek van de Tweede Kamer uh, met oog op dat uh, belangrijke punt van toegankelijkheid. En het Sociaal Cultureel Planbureau uh, concludeert dat ook bij de invoering van het sociaal leenstelsel studenten zeggen dat ze naar verwachting toch zullen gaan studeren. Omdat een studie in het hoger onderwijs ze heel veel oplevert. Maar uit datzelfde onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau blijkt ook dat 1 op de 5 MBO'ers denkt niet te gaan studeren als ze plannen doorgaan. Wat gaat ja, u doen? Dat is niet helemaal waar, want dat, uh, dat getal van 1 op de 5 komt uit een eerder onderzoek, intramart... dat ik zelf naar de Kamer heb uh, gestuurd. En dat blijkt nu niet meer? Nou, het SCP heeft juist op mede op verzoek van de Kamer dieper onderzoek uh, gedaan... om ook te kijken naar gedragseffecten. En het SCP-Sociaal Cultureel Planbureau concludeert wel... dat er een heel kleine groep mbo'ers misschien niet gaat studeren... omdat zij al een diploma hebben waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen. Dus die studenten maken dan een bewuste afweging... ga ik de arbeidsmarkt op of niet. Wat het Sociaal Cultureel Planbureau ook concludeert... is dat heel veel mensen niet weten... dat de Aanvullende beurs blijft bestaan. En die aanvullende beurs die zou precies voor die groep MBO-studenten zijn uit de lagere inkomens. Dus dat is voor mij een extra aansporing om het bestaan en het voortbestaan daarvan juist te blijven benadrukken. Want om even de onderdelen van het leenstelsel op een rijtje te hebben, welke gaat u precies aanpassen? Wat ik ga aanpassen is dat we uh, wel volgend jaar het leedstelsel gaan invoeren voor de masterfase. Maar de basisbeurs nog een jaar langer in stand houden voor de bachelorfase. Wat ik verder heb aangekondigd is dat de terugbetaaltermijn van 15 jaar naar 20 jaar gaat. Zodat studenten langer de tijd hebben om hun studie af te betalen en dus minder per maand hoeven af te betalen. Wat blijft is dat dat deel van de lening die studenten na 20 jaar niet hebben kunnen afbetalen, dat die wordt uh, kwijtgescholden. Wat we ook gaan doen is voor de mastersfase, je hebt eenjarige masters, maar ook tweejarige masters, dat we gaan kijken of we um, voor dienmasters uh, die bijdragen aan maatschappelijk relevante tekortsectoren... Uh, gaan kijken of we een deel van de studieschuld uh, bij het behalen van een diploma kwijt kunnen schelden. En dan kijk Zo... ik naar reacties van uh, GroenLinks bijvoorbeeld en D66... toch de mensen die u straks in de Eerste Kamer ook nodig hebt voor een eventuele meerderheid. GroenLinks die wil dat de OV-jaar ja blijft. D66 dat vanmiddag laat weten dat ze nergens zien... waar een forse extra investering in onderwijs en innovatie te zien is. Um, zijn dit dan plannen waarvan u... De van nou, in 2015 gaan ze zeker door. Ja hoor, ik heb er alle vertrouwen in uh, dat ik uh, de Kamer van deze plannen zal uh, kunnen overtuigen. Juist omdat we nu weten dat de toegankelijkheid niet in het uh, gedrang is. Dat we volgend jaar al uh, uh, veel inhoudelijke verbeteringen kunnen uitvoeren. En dat we met z'n allen, ook de partijen die u noemt, vrij, middelen vrij willen maken om weer te kunnen investeren in het hoger onderwijs. En wat we doen met het invoeren van het leenstelsel is een zeer substantieel bedrag, 800 miljoen vrijmaken uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs, dank u wel. Graag gedaan. Naar Parijs, naar Jan Roels. Een hele mooie partij. Ja, en bloed en bloedstollend spannend hoor. Het is 7-6 voor Nadal in de vijfde set. Bijna 4,5 uur gespeeld. Het publiek gaat af en toe staan. Moet even de benen strekken bij een sit-down van de spelers. Het is nu 30-0 voor Djokovic. Bij die 7-6 stand dus voor Nadal in de vijfde set. Djokovic dus aan service. Nadal die een banaantje heeft gegeten tijdens de sit-down. De hoofdscheidsrechter is eventjes op de baan geweest net... om te praten met Djokovic. Ik heb niet kunnen horen waarover dat ging. En Djokovic vecht voor zijn kansen. staat nu met 40-0 voor in zijn eigen servicebeurt op die 7-6. Achterstand dus in de vijfde set. Voorsprong dus voor Nadal. Maar we gaan ongetwijfeld hier verder straks bij een 7-7 stand in die vijfde set. Want Djokovic serveert. De return van Nadal. En dan de voorhand van Djokovic. En dan Nadal weer met die prachtige voorhand. En nog eentje in de hoek gespeeld. Nou ja, het wordt dus 40-15. Even afwachten wie deze game gaat pakken. maar dat het heel, heel spannend is in Parijs. Dat staat vast. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Nederland wil opheldering over het verzamelen van internetgegevens door Amerikaanse veiligheidsdiensten. Want de privacy van Nederlandse internetgebruikers kan in het geding zijn, zegt minister Plasterk. Via een geheim programma zouden Amerikaanse veiligheidsdiensten kunnen kijken naar gegevens van gebruikers van onder meer Google, Apple en Facebook. Er zouden bijvoorbeeld ook op grote schaal e-mails, foto's en chatgesprekken worden verzameld. In Nederland is dat onmogelijk, zegt Plasterk. Dat kan alleen maar als daarvoor wat we dan noemen een last wordt gegeven. Dat betekent dat ik per keer dat men dat wil doen, dus per persoon of instelling waar men dat zou willen doen, dat ik als minister een handtekening moet zetten om daar toestemming voor te geven. En dan is er voor een beperkte periode, maximaal drie maanden of zoveel eerder als het datgene is bereikt wat men wil, mag men dat dan doen. Ja, dus heel gericht en onder controle. Ja, want die toestemming geef ik alleen maar wanneer beargumenteerd is dat het proportioneel is... en dat er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, dat het doel belangrijk is. Dus er kan nooit sprake van zijn om zomaar eens een beetje rond te gaan shoppen op het internet... en mensen te gaan bespioneren. Dat kan niet. Nou is er in Amerika veel ophef eh, omdat eh, de veiligheidsdienst en, NSA daar op grote schaal via servers, uh, e-mail uh, en internetverkeer in de gaten houdt. Nou heeft het C CBP, College Bescherming Persoonsgegevens... via uh, de voorzitter Jacob Koonstam al gezegd... Van, ja, wij moeten opheldering vragen, ja. wellicht zelfs in Europees verband. Gaat u dat doen? Ja, ik geloof dat hij zelfs voorstelde omdat hij ook voorzitter is van dat Europese verband... dat hij dat namens Europa wil doen. En dat lijkt me buitengewoon verstandig. En ik ben uh, ja, ook benieuwd wat er dan uh, vervolgens als antwoord komt. Ja, het gebeurt vaker hè, dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten, de Amerikaanse overheid... toch ook probeert gegevens van onder andere Nederlanders, Europeanen te verkrijgen. Nou ja, de Nederlandse dienst probeert ook wel eens gegevens te krijgen... maar alleen maar als er een hele specifieke reden voor is. Als het waar zou zijn dat het hier zomaar in den brede gebeurt... dan is dat in ieder geval voor Nederland zou dat totaal in strijd zijn... Met ja, en als Amerikanen dat bij Nederlanders doen, wat, wat zou je daar dan van vinden? Nou ja, dan zou ik dat niet goed vinden. Uh, andere vraag is of dat in strijd is met een Amerikaanse wet. Maar ja, dan is weer de vraag of die wet goed is. Dus daarom is het ook goed dat dat op Europees niveau dan uh, wordt aangekaart. Ja, want het ingewikkelde is dat veel internetverkeer van Nederlanders... via Amerikaanse bedrijven verloopt, bijvoorbeeld Google, Facebook. Ja, dat, en als ze dat doen zonder dat er een goede reden voor is... dan is dat inderdaad in strijd met het beschermen van de privacy. En dan is het ook goed dat dat uh, op wordt aangekaart. En waarom is het zo belangrijk die privacy toch goed in de gaten te blijven houden? Nou ja, in de eerste plaats is privacy een grondrecht. Je hebt gewoon het recht om, om, om te mailen, te schrijven, het briefrijm, Dat zijn allemaal grondrechten. In de tweede plaats is ook de vrijheid van meningsuiting in het geding. Het kan ook niet zomaar zijn dat overheden dat overheden een beetje gaan zitten afluisteren wat je ergens van vindt. Je hebt de vrijheid om, om, om van mening van uh, standpunten uh, met elkaar daarover te communiceren. Uh, en ja, dat willen we absoluut niet aantasten. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Een gemengde avondspits. Maar waar staan de files, Wijnand? Ja, nou, het, het gaat weer wat beter. Op de A28 richting Zwolle was een flinke ongeluk bij Nijkerk. is nog wel een rijstrook dicht, maar de file is niet zo lang meer. Maar heel wat minder is het gesteld op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoevelaken en Barneveld. Nu 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. En de andere kant op zijn de rijstroken weer vrij. Na een andere aanrijding staat voor Hoevelaken nog wel 5 kilometer. Het Overdiek op Twitter. Een hoop gedoe vanmiddag over het meekijken op Google, Facebook... en andere sociale media door de Amerikaanse inlichtingendiensten. We er net de minister over. Dus stelde ik vanmiddag de vraag op Twitter... is het mogelijk om jezelf onvindbaar te maken op internet? Een hoop reacties en het antwoord is eensluidend nee. Niet mogelijk. Eenmaal op internet, altijd op internet. Maar de reactie van apenstaart Floor Kik wekte mijn nieuwsgierigheid vanmiddag. Zij twitterde... Gewoon geen enkele activiteit ondernemen op het internet. Niet mailen, niets opzoeken. zo doet mijn man het. Haar man heet Bart Kik. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kik, niet, niet op internet, maar het wel een mobiele telefoon, hè? Waarom? Nou ja, dat is uh, een complot geweest. Ik... Uh, <laughs> Ik werkte op een groot bedrijf, een veilingbedrijf en uh, mevrouw is zwanger en uitgerekend. En op een gegeven moment uh, zei een uh, opdrachtgever en ik kik op u morgen geen uh, telefoon in de zak heeft een mobiele telefoon, dan hoeft u niet meer te verschijnen. Dus het was puur chantage, anders had ik hem niet gehad. Precies, maar het internet, daar blijft er heel ver van. Waar, hoe, echt helemaal niks op internet? Helemaal niks. Ik weet ook niet hoe het werkt. Ik weet wel hoe het werkt natuurlijk, want anders uh, zou ik ook niet uh, kunnen functioneren in de maatschappij. Want ik heb daar mensen voor, mijn vrouw doet dat. Maar, maar u hebt geen e-mail, geen computer? Ik heb geen computer, geen e-mail, uh, geen sociale media, zoals jullie dat allemaal noemen. Maar met die Franse woorden heb ik niet. Waarom, waarom niet? Ik heb er geen behoefte aan. Ik, uh, ik ben exhibitionistisch genoeg voor mezelf. Ik bedoel, als ik me wil manifesteren, kan ik dat op een andere manier. Ja, maar zijn er ook, is er ook een soort achterdocht voor wat er allemaal bij komt kijken? Wat mensen dat, is, doen? dat is later gegroeid. En ook uh, bevestigd in mijn uh, vooroordeel. En dat heb je wel gezien met die, uh, ja, met die hackers en zo. En met uh, ja, mensen die dan uh, met uh, allerlei foto's op het internet uh, tevoorschijn komen. Die dan zeggen: ja, Dat had ik niet gewild. Ja, dat heb je zelf opgezocht, jongens. We halen mevrouw Kik er even bij. Goedemiddag, mevrouw Kik.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 Maar hij nee. is een tijd gauw op in de, in de gemeentegids of in de Gouden Gids. En dan kijken we wie het snelst is. En, en meestal mee ben ik natuurlijk het snelst. Nee, ik ben het snelst altijd. Uh, meneer en mevrouw Kik, geen twisten in mijn uitzending. Ik wil gewoon <lacht> even boven water krijgen ja, waarom, waarom Waarom wanneer Kik dus niet op internet gaat. Begrijpt u uw man? Um, nou, een gedeelte begrijp ik. Welk gedeelte is dat? Nou, het gedeelte was dat, dat, um, dat inderdaad dat het zo groot is en zoveel omvat. dat je niet... Alles uh, kan beheersen. En nou ja, wat vandaag in het nieuws is gekomen, hè, dat uh, de Amerikaanse overheid uh, uh, toch wel eigenlijk uh, heel veel meer weet dan wat wij weten dat zij weten. Dan denk ik, ja, dat, dat is eigenlijk niet goed. Alleen, ja, zelf heb ik daar geen probleem mee, want ik heb geen geheimen die ik niet wil delen op het internet. Of tenminste, ik heb wel geheimen die ik niet wil delen, maar die zet ik er ook niet op. Ja. Maar waar ik ben en met wie ik praat, ja, dat is allemaal voor mij. Waar. Dat maakt dan niet uit. Hoe, hoe dan ook. Meneer Kik, uh, ja. u bent uh, niet aanwezig op internet. We hebben nu wel een probleem, hoor, tot slot. Want dit gesprek is straks ja. wel op onze website ns.nl terug te beluisteren. Want het is internet. Vindt u dat niet vervelend? Ja, eigenlijk wel. Alleen, het is, uh... Ik uit de nood geboren en ik hoop dat er nog meer medestanders van mij nu luisteren, want die mensen luisteren dus wel naar de radio, mensen zoals ik. Nou, weet u wat, meneer Kik, ja. we spreken dit af. Het gesprek met u heeft gewoon nooit plaatsgevonden. Dus mevrouw Kik, mag ik u wel hartelijk <tus> danken voor dit gesprek? Ja, natuurlijk. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Daag. We gaan naar Parijs en Roels. Ja, 8-7 voor Rafael Nadal in de vijfde set. Djokovic en veert. En in die service game is het 0-30 voor Rafael Nadal. Net een prachtige, dubbelhandige bekken. Dus wellicht gaat hij het afmaken in deze service game van Novak Djokovic. 0-30. Van half 5 tot half 7 het NOS Radio 1-journaal Het Tim Overdink. Will you fly as fast and free as my love can? Let me know Ja, weer Nadal. Weer Rafael Nadal. Verloor nog maar één keer op Roland Garros. Die wedstrijd tegen Söderling. Hij had het heel zwaar tegen Novak Djokovic in deze wedstrijd. Maar hij breekt de opslag van no Novak Djokovic op 8-7. En maakt het af in de vijfde set. En wint die vijfde set met 9-7. Staande ovatie voor de Servier. Die weer niet kan winnen op Roland Garros van Rafael Nadal. De zevenvoudig winnaar... Van van de Franse Open gaat naar de eindstrijd. Na een hele lange wedstrijd van 4 uur en 37 minuten staat Rafael Nadal, zoals gebruikelijk eigenlijk, in de finale op Roland Garros aanstaande zondag. 6, 6, 6, 7. So <laughs> Van het album Sad Sing Along Songs, uh, Stardust van Anouk. Het NOS Radio en journaal Media-overzicht. Met ons eigen Anouk, Anouk Thijssen. Het nieuws dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten... structureel informatie aftapt en het internetgedrag van individuen volgt... wordt door de media uitgebreid gebracht. Glenn Greenwald van The Guardian, een van de kranten die het nieuws naar buiten brachten... zegt dat er een gigantisch apparaat binnen de Amerikaanse regering is... die als doel heeft om wereldwijd een eind te maken aan de privacy there is a massive apparatus within the United States government that with complete secrecy has been building this enormous structure that has only one goal, and that is to destroy privacy and anonymity, not just in the United States, but in the world. That is not hyperbole. That is their objective. De New York Times steunde twee keer de kandidatuur van Obama, maar is nu keihard. Obama bewijst het cliché dat de president alle macht gebruikt die hij krijgt en die macht zeer waarschijnlijk ook misbruikt. Volgens de conservatieve zender Fox News stuurt Obama een overheid aan die meer lijkt op de KGB dan de Founding Fathers ooit voor ogen hadden. Enkele tientallen kinderen volgen met medeweten van het ministerie en inspectie... thuisonderwijs dat mogelijk tegen de leerplichtwet ingaat. Dat meldt NRC Handelsblad. Het onderwijs wordt betaald via een school waar de kinderen staan ingeschreven... maar niet fysiek naartoe gaan. De ouders van deze kinderen hebben daarvoor een speciaal contract ondertekend. Het ministerie van OCW en de inspectie van het onderwijs... bevestigen dat dit in individuele gevallen gebeurt... maar ontkennen dat het in strijd is met de wet. In Tiel zijn de gemoederen hoog opgelopen, nadat een kudde koeien gisteren het verkeerde erf was opgelopen. De eigenaar wilde de dieren vanwege de ondergelopen uiterwaarden in veiligheid brengen, maar de koeien kwamen op het erf van een andere boer. En toen gebeurde dit. Oh, Er gebeurt, wat gebeurde er? Uh, de koeien werden met stokken en geschreeuw van het erf afgedreven. De beesten vluchten in paniek het water in en daarbij verdronk een kalfje. Omroep Gelderland zette de video van de rennende koeien op zijn website en dat leverde verontwaardigde reacties van lezers op. En vandaag reageerde de boerin die samen met haar man de koeien wegjoeg. Volgens haar wilde ze vooral hun eigen drachtige paarden helpen. Toen wij hier aankwamen rijden vanuit de dijk zagen wij eigenlijk alleen maar onze eigen dieren... die in paniek heen en weer waren aan het rennen en niet aan de koeien. Dus onze eerste reactie was, die koeien moeten eruit. De BBC beleefde een bijzonder moment vandaag tijdens een uitzending van het tv-journaal... verscheen koningin Elizabeth ineens achter de glazen wand van de studio. Het is een vijf die we met onze publiek every day maar vandaag een moment... met een heel special royal guest. Ja. Applaus van de journalisten op de nieuwsvloer. De koningin was daar om het nieuwe onderkomen van de BBC te openen. De commentator van het programma erkende dat dit voor een journalistieke organisatie... ...toch wel een opmerkelijk moment was. Dat is een van de meest bizarre bit's van televisie... that de BBC has voor een tijd time. En toch gebeurde het live op televisie in Groot-Brittannië. Ze zaten er een beetje schaapachtig bij te kijken... ...toen die koningin opdook achter het scherm. Terug te zien natuurlijk ook op onze website nws.nl. Kom je tot twee dingen? Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.